Drie uur Eefje Kunen met het NOS-journaal. In Madrid zijn rellen uitgebroken na de dood van een straatverkoper. Honderden betogers staken in het centrum van de Spaanse hoofdstad... afvalbakken in brand en blokkeren straten. Volgens de krant El Pai zijn twintig mensen gewond geraakt, de meeste agenten. De Senegalese straatverkoper was volgens getuige op de vlucht voor de politie... toen hij bezig was met een actie tegen illegale straatverkopers...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 Met Astrid de Jong. Hoor ik nou echt op het nieuws dat wij met z'n allen weinig verdienen... omdat we wakker zijn? Nou, dus is misschien een beetje een verkeerd om zijn de conclusie. Gaat het ook helemaal niet om, het gaat erom wat jij wil weten... en wat jij wil vertellen via 0800-1121... of via omroepmax.nl. Uh, Twitter en Facebook doen het ook weer vannacht. En de chat is er natuurlijk via www.omroepmax.nl. Slash nachtzuster... En we hebben natuurlijk de app waar uh, het valt me wel op... dat mensen een beetje lopen te mopperen vannacht. Wat helemaal niet erg is, hoor. Moppen vooral via de Radio 1-app. Ik lees het allemaal en als ik er iets aan kan doen, wat dan ook... dan doe ik minder hysterisch of praten we minder lang over honden. Zoveel inspraak heb je zelfs bij een nachtzuster. Dus stuur een appje via de Radio 1-app. Of bel dus gewoon even naar 0800 1-1-2-1. Martine had ik aan de lijn, die vertelde dat ze diabetes had. En dan ging ik natuurlijk zeggen van dat we geen medisch programma zijn... dus dat we dan niet kunnen helpen, want je moet gewoon met ziektes naar de dokter. Maar je had toch een vraag, hè, Martine? Inderdaad, Astrid. Vertel. Moet je horen, afgelopen vrijdag... Nou ja, ik vertelde al dat ik voelde. Ik dacht dit is mis. Ik moet, ik moet laten prikken. Doet, goed, ik ga eens proberen kort te houden. Ja, want, ja nou zo. Goed, ik word geprikt als dus een meisje, schattig meisje. Dat is en... niet kort houden hè? Vertellen dat het een schattig meisje was dat je prikte. <lacht> Dit is uitweiden. Er is geen enkele reden om te vertellen dat het een schattig meisje was. Maar goed. Ik neem mijn woorden terug, het was geen schattig meisje. Oké, okay. Jawel, het was wel een schattig meisje, maar dat vertellen we er verder niet bij. Ja. Oké, okay. ja. ik word geprikt en mijn suiker is onder de 10. Voor een diabetes 2% is dat heel goed. Uh, maar goed, dan nou komt het. Dat meisje dat... Dat veegde de boel bij elkaar, het naaldje, dit en dit en dit. Prikt ze zich aan mijn uh, geprikte naaldje. Oh. Juist, inderdaad. Dat heet een prikincident. Ja. Nou ja, wat moet er nu gebeuren? Ik bedoel, misschien heb ik wel hele ernstige, afschuwelijke besmettelijke ziektes. Ja. En dus nu is er een protocol. En ja. ik, heb, ik heb in mijn uh, naïviteit en mijn goedwillendheid, heb ik mij bereid uh, verklaard om daar aan mee te werken. Ja. Ik moet nu geprikt worden op hepatitis B en HIV. Ja. Of ik dat heb. Ja. Nou, ik ben nergens te beroerd voor, ik werk overal aan mee. En sommige mensen zeggen, nou Martine wees toch niet zo volgzaam en schaapachtig, dat is hun fout. Nou ja, goed. Ik eh, kan het niet kort houden. Nee, uh, dat was me al wel opgevallen <laughs> hoor, Martine. Ja. Maar wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, ben ik verplicht mee te werken aan zo'n verzoek? Maar je, hebt al, je bent al akkoord gegaan. Nee, maar dat is... Ik bedoel, ja, dat, ik werk er ook wel aan mee. Maar eigenlijk dacht ik, ja, ik krijg geen Henkje wel. Maar hoe en, vragen ze dat? Zegt ze, wilt u, wilt u meewerken? Moet je dan ergens iets tekenen? Of? Ach, ja, nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik, het is... D, d, d, nee, ik heb gewoon gezegd, natuurlijk doe ik dat. Ja, de kind, de kind blijft erin. Ja, ja maar, nou goed, maar luister. Dat openbaart zich pas uh, ja, een half jaar na... Uh, uh, uh, de, de, de infectie, zou ik maar zeggen. Ja. En goed, het gaat niemand verder wat aan, maar ik heb drie weken geleden nog onbeschermde seks gehad. Ik ben een oude vrouw, ik hoef geen kinderen meer, dus uh, condooms doen we allemaal niet aan. En, uh, nou, ja, het is een beetje een raar praatje misschien op de radio midden in de nacht. Maar goed. Ik hang aan je lippen. Oh, echt waar? Ja. <laughs> nee, maar echt zonder dollen. Dat is toch... Do ja, het meisje was mij heel dankbaar dat ik eraan wilde meewerken. Want kijk, ik moet eerst getest worden. Wat ik allemaal niet heb, dat kan zij dus ook niet hebben. Nee. Nou ja, het is volgens mij andersom. Als ze, als ze jou testen en je blijkt uh, hiv te hebben, dan weet zij vrij snel waar ze aan toe is en kan ze snel ingrijpen. Ik denk dat zij sowieso na een prikincident over een half jaar weer getest moet worden. Ja, maar maar in elk geval kwam ik heel onverwacht mijn liefdalige minnaar tegen in de straat in Middelburg. Zei Martine! Hé, zegt Tim! Nou, ik moet je even spreken, Tim, kom naar mijn huis. Nou goed. Ja, dit was een goed gesprek. Nee, ik snap het. Ik ben helemaal bij Martine. Maar de vraag is dus: als er een prikincident is geweest, uh, moet je dan meewerken? Nee, natuurlijk hoef je niet mee te werken. Hoef ik ook niet meer verder te kletsen. Nou ja, ik zeg het wel, maar ik weet er helemaal niks van. Dus als iemand dat met zekerheid kan zeggen, 0800-1121. Ja, maar dan wil ik toch nog even iets vragen. Daar was ik al bang voor. Ja, want, want hoe zit dat met mijn artikel? Ik ben een bewuste digibet. Ja, het, je krijgt het echt terug. Ja, ik weet, ik weet, De rust een soort vloek op. Ik heb het gewoon nog steeds niet opgestuurd. Ach, dat is geen... Ik bedoel, ik vertrouw je te volle, dus ik verwacht een keer post. Het ligt, laat ik je zo vertellen, het ligt niet in de kattenbak. <laughs> het komt echt. Het komt echt. Maar het, ja, het kan gewoon even duren. Het is echt ik, verschrikkelijk. Maar... Je, ik, ik heb geduld, ik heb nog negen jaar te leven, dus... Negen? Heb, ja, negen. Ik heb nog negen jaar te leven. Oké, okay, nou, dan krijg je het binnen nu een um, zeven jaar. Kun je er nog twee jaar van genieten? En ik zal nog een verhuiskaartje sturen mocht ik verhuizen. Ja, dat graag. Ja, ja oké. Okay. En ik ben geen lid van Omroep Max. Oh. Als, als die faciliteiten... Oh, daar gaat het plaatje. Ja. Speciaal voor jou wel, Martine. Dank je wel, hè. Oké, okay, nacht. Ja, dag. Dag. Sugar Me van Lindsey de Pol. We'll be right De poll was dat en sugar me. Martine wil weten of ze verplicht is om mee te werken aan onderzoek naar een prikincident. Hugo wil weten waarom kaas niet zuur wordt en melk wel. Uh, even kijken. Willem Jan die vroeg zich af uh, waarom hij uh, kijk-en-luistergeld moet betalen. Terwijl hij ook de. Uh, oh ja, hij wil graag weten welk deel van de belasting gaat naar kijk-en-luistergeld. Ineke die vraagt zich af of de reclames voor goede doelen... zoals bijvoorbeeld de zielige ezeltjes, of die uh, uh, wel uit kunnen. Want soms dan zie je dat soort reclames zo vaak voorbij komen... dat het haast duurder moet zijn om die reclame uit te zenden... dan dat het opbrengt... Uh, Peer, die belde over het t-shirt dat hij wou wassen... maar eerst in zijn moest zetten volgens mensen en of dat wel klopte. En Jaap, die vraagt zich af hoe het toch kan... dat je, ondanks dat je met de rug naar de ingang van een kamer staat... toch kunt voelen dat er iemand binnenkomt. 0800 1, als je mee wilt praten of als je natuurlijk zelf een vraag wilt voorleggen... aan alle mensen die aan het luisteren zijn. Ali, goedenacht. Goedenacht. Zeg het eens, Ali. Ik had een antwoord op de uh, vraag van die sherrykuur. Ik was in Haarlem in het ziekenhuis en mijn man was bij de Rijkspolitie, dus we woonden overal. Mm -hmm. En toen uh, moest ik bevallen van een te groot kind. Oh. En ik had al een, een keizersnede kind gehad, twee ja. jaar daarvoor. En toen, deze, die zag er wel behoorlijk groot uit. En toen kreeg ik inderdaad een sherrykuur, een dag of drie, van tevoren. En toen wist je nog niet precies op welke dag je zou bevallen natuurlijk. Die, die instrumenten, die waren er nog helemaal niet. Maar dat kon ons een beetje uitrekenen. ja, dan kreeg ik zeker op de dag een bel van, een glas met uh, sherry. Ja. En dat was niet lekker. Oh. Nee, het was van die dat chemische troep. Medicinale sherry noemden ze dat dan. Oh. En dat heeft uh, kennelijk geholpen, want ik heb het maar twee, tweeënhalve dag hoeven drinken en uh, toen werd hij geboren. Ik oh. weet er ook al vijf dagen over, maar uh, ja. dat was toen heb men nu voor om de kinderen te sneller laten geboren worden, denk ik. Nou, ik, denk, ik vraag me af of ze tegenwoordig nog zwangere vrouwen sherry-achtig spul nee. geven. Ja. <lacht> Ze hebben nu ook andere medicijnen en ja. andere methodes. Hè? Hij is nu 54. <laughs> dus het is ook al een paar dagen geleden. Oh ja, is hij nog steeds zo groot? Nou ja, hij, nou, hij is normaal groot, ja. Oh, okay. Ze zijn tegenwoordig allemaal groot. Die zonen en schoonzonen die zijn, zijn allemaal zo lange. En ja. dan komen ze en dan zeggen: ze, omaatje, oh, ik, ik kan onder hun arm doorlopen. <laughs> ja, dat dan waren is ook die oorlogskinders ja. ook nog zo groot, hè. Ja, de, misschien leek dat ook zo, hè? Ja, maar we maar, groeien in, natuurlijk nog steeds wel. De bevolking van Nederland wordt ja, wel steeds iets langer. Ja, lang allemaal veel langer dan de kinderen van voor de oorlog. Ja. Maar dat geeft niks. Zij kunnen overal wij en ik aan overgelonden. Ja, nou, gelukkig. Ali, dank je wel. Graag gedaan, maar dat was dus een... Het is waar, het is geen antidote, zo het wel eens verteld Nee, we hebben een hoop ik, Sherry voorbij horen komen al vannacht. Ja, ja. Nee. Ja, maar dat is ook wat... Eigenlijk zou nu iedereen die uh, dat sherry verwerkt laat laten komen... een flesje moeten sturen voor morgenavond. Nee, daar kunnen we niet aan beginnen natuurlijk. Alcoholverstrekking nee, via de publieke omroep. Dat kan ah, natuurlijk ik denk, niet. Ik kan dat we altijd <laughs> proberen. Maar als jij, als jij je adres heeft achterlaten... zorg ik dat er een flesje sherry bij je bezorgd wordt. Dat vind ik toch heel lief. Alleen nou dat je het wil doen. Maar dat ja. zullen we maar niet doen... Nee. En als er wat gebeurt, dan krijgen jullie de, de Oh, dat is wat. Als jij dan vervolgens de supermarkt uitgezet wordt, dan is het mijn schuld. Ja. Daar zit wat in. <laughs> ja, nee, dat is ook zo. Nou, hè, daar heb je me weer mooi gered, Ali. Dank je wel. Ja, dat was het. Ja. <laughs> Goeiedag. En een fijne uitzending nog. Dank Hoi. je, jij ook. Hoi. René. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Uh, ik heb het antwoord. Het uh, antwoord. Eerste... Nou, dat twee jaar eigenlijk. Uh, nou, nog niet uh, Hondenbelasting is voor mij dit jaar afgeschaft. Ja, ik hoor dat veel. Mensen sturen veel berichtjes dat ze geen hondenbelasting meer hoeven te betalen. Nee, we hoeven dit niet te betalen. Het in Rotterdam niet en voor mij is het landelijk afgeschaft. En landelijk? Dus niemand meer die hondenbelasting betaalt? Nee, volgens mij wel. En we hebben nou, er al te lang we over we gepraat, we laten staan, als het helemaal ja, ja, niet meer bestaat. Nou, ik keer naar heb je nog ja, wel een hond? Ja, dat weet je zelfs. Oh, niet, niet hardop zeggen, straks breng je mensen op ja. ideeën. Moet je weer gaan betalen. Uh, ja. Uh, nou ja je, je moet niet meer te Oké, okay, maar ik heb een nog een ander antwoord. Ja. Voor die meneer van die uh, uh, Als je in de kamer zit dat er iemand achter hem staat. Nou, iedereen heeft een energieveld om zich heen. Ja. Dat heb, dat heb jij de heb en je, je buurman, dan gang het allemaal. En als je dan als er dan iemand binnenkomt, of al uh, iemand al binnen is, dan voel je dat energieveld van, van diegene. En dat is, het, dat, is, dat is het eigenlijk. Gewoon een energieveld? Ja, dat heeft iedereen. Maar is het... Bijvoorbeeld als in de, de haaien bijvoorbeeld in de zee. Die spullen hun prooi ook een beetje op. Met reuk, maar ook met, met zo'n energieveld. Met die beetje uh, elektriciteit laten we zeggen. En dat, die, die hebben wel van die speciale sensoren in de neus. En die voelen dat dan. En dat, dat hebben wij ook in de mensen. Wij voelen dat die energie. Voelen wij je dan. Maar waar merk je dat nou nog meer aan... dan wanneer je een, een ruimte binnenkomt of... Hallo? Ja, of, ja, ja, ja, nou ja, of, of wat je net of... vertelt. Ik vraag me af of, of je... Zijn er ja. dan ook mensen zonder energieveld... of met een heel klein energieveld... of met een heel groot energieveld... Mensen zonder energieveld, die zijn dood. Oh, oh dat is niet goed. Nee. Dat heb iedereen. Iedereen heeft die, die straat een, beetje, ja, een soort, soort, uh, beetje stroomachtig, laten we zeggen. Dat hebben dat, dat heeft gewoon iedereen. En bij de ene is het misschien wat sterker dan bij de ander. Dat, maar dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je energie. Is wel eens, het is wel eens geweest op uh, uh, National Ge Ge Ge Geographic, uh, hoe heet die? Hoe heet die ja. Nou ja, het is dat natuurlijk, is... je hersenen, daar zit natuurlijk ook energie in. Ja, ook. Er zit ook allemaal van die, van die, uh, van die stroomdingetjes en alles. En, uh, en, en dat, is, uh, ja, dat is ook toch hetgene wat. Het is heel is, het zwak, is natuurlijk, maar dat, dat straal je toch uit. Dat je toch een beetje aanvoelt als er iemand binnenkomt. Nou, dankjewel, ja. Richard. Alsjeblieft. Goeienacht. Goeienacht. Hoi. Ja, dankjewel. Ik zei Richard tegen René, maar dat is dan lief dat hij dat niet verbeterde. Dan zeg ik nu Richard tegen Richard. Richard, goeienacht. Hey, uh, goeienacht, zuster Astrid. Goeienacht. Zeg het dus. Zeg het dus. Ja, ik heb eigenlijk twee vragen, maar ik ga het even kort houden. Uh, iedereen moet tegenwoordig zonnepanelen, elektrische auto's enzovoort enzovoort. Alleen ik hoor niks in de discussie. Wat wordt het dan duurder? Want de overheid is natuurlijk met die auto's, is natuurlijk een bepaald inkomsten, inkomsten hebben ze PA. Maar ik bedoel, van als we pakken, ben je natuurlijk al voor zometeen 5, 5 miljoen auto's stilstaan. We Ja, ze moeten erg dat geld vandaan halen. Dus dat is mijn eerste vraag. Ja. En mijn tweede vraag, en dat kan die jurgen, uh, die wat juridisch, die kan dat zo mooi uitleggen. Ruben. Uh, ja, over oh, Ruben. Sorry, Ruben sorry. Sorry. ja. ja. Uh, over het eigen risico. Ik heb laatst een ingreep gehad over mijn achterste. En ik, ik, heb, toen, ik heb ook zelfs een brief naar Radar getikt. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat je voor een behandeling... voor in het ziekenhuis van pakken weet... nou, ik heb denk ik vijf minuten op die tafel gelegen... dat dat mij dan 385 euro kost... Maar um, misschien kan hij dat uitleggen, want uh, ze gaan middelen. Stel, stel je voor, ik ga naar de Albert Heijn, ik koop iets voor 5 euro, jij koopt iets voor 100 euro. Mm. Voor, de, voor dezelfde dingetjes nou, neem ik aan. En dan nemen ze daar gewoon het gemiddelde van. Nou, ik was Peer link. ik zeg, IBO, ik betaal al 22 jaar premie. Ik heb gelukkig nooit wat. Ik zeg, en dan ga ik een keer naar het ziekenhuis. Ik zeg, als ik dit van tevoren had dan had ik er nooit naartoe gegaan. Maar, maar nou, is mijn, nou is mijn vraag, kan je dat tegen in beroep of weet ik voor wat... Maar, oké, okay, maar je moet natuurlijk gewoon, als je een niet noodzakelijke behandeling ondergaat, moet je natuurlijk wel vragen wat het kost. Ja, maar uh, lieve Astrid, dat doe dat, ik met de tandarts, heb ik dat toevallig wel gedaan. Ja, nou, de dokter kost niks, maar het is toch de, de, de wereld op zijn kop, dat je hier in Nederland eerst van tevoren moet vragen. Ja, ik moet het ziekenhuis, ja, maar we moeten wel eens even weten wat het kost. Dat is toch totaal onzin? Nee, dat lijkt me niet. Oh, dus het is net als met een autodealer en met de apparatuur, eerst informeren wat het kost en dan pas ga je heen. Ja, als het niet noodzakelijk is... dan zou ik zeker eerst even checken wat het kost. Nou ja, het, het ging hoe aan bij het weghaal. Nogmaals, als ik het van tevoren had geweten... had ik het ook nooit gedaan. Want je kost me gewoon 385 euro. Het <laughs> lijkt het me wel waard. Ja, achteraf dus niet. Want ah, ik ben er geen stap mee vooruit. Maar oh. ik heb wel 385 euro achter de wagen. Nee, ik bedoel van... Uh, ik, ik heb gelukkig nooit wat. En je betaalt je eigen blauw ja. hier in Nederland... Maar ik bedoel, als ze zo gaan beginnen, dan zeg ik bij mezelf waarom zou ik die nog premie niet betalen? Ja, maar het is, het is toch, dat is om te voorkomen dat als jij uh, een zeldzame vorm van kanker krijgt, die 3 miljoen euro kost uh, de behandeling, dat je dat dan op dat moment never, nooit niet kunt betalen. Ja, maar lieve arts, ik vind dit een appels met peren vergelijking. Kijk, als je kanker hebt, daar solliciteert niemand daar. Dan moet je naar het ziekenhuis. Ik kan er wel lang en kort over discussiëren. Maar dit, ja, als ik het van tevoren had gewaaid, had ik het niet gedaan. Maar ja, normaal, ik heb ook, ik heb ook een brief naar naar Radar. En ik vind hoe dit in elkaar zit, dat eigen risico, ik, ik vind het ook gewoon super raar. Maar ja, die Rutte was eigenlijk natuurlijk al, ze op water met de, met de grafiek. Ja, ik, ik probeer je nog steeds te begrijpen, maar ik vind het, ik vind het juist heel logisch dat als, iets, als, je, als het iets is waarvan je zegt van nou ja, ik had het, als het te duur wordt, doe ik het niet. Het probleem is juist, bij, bij de tandas heb ik het toen wel uh, geïnteresseerd gevraagd. Mm -hmm. Maar ik dacht, ik ben hier gewoon voor verzekerd. Nee, het eigen risico. Als, als ik dit echt van tevoren, joh, uh, tegen die dokter, joh, wat ga uh, Ik vind het gewoon van een gekke. Dan had hij toch heel dat tegen mij moeten zeggen, Joh, het gaat wel je eigen risico kosten? Nou, heb ik er veel last van. Nou, ik doe het met niet. Ja, het is misschien wel Omdat een wijze les om voor ons allemaal dat we dat even moeten checken als we worden doorverwezen. Wat het gaat kosten. Nou, nou ik vind op gezondheidszorg vind ik dit echt een totale ik bedoel, ik de totale omgekeerde wereld. Maar hoe moet ik de vraag nu formuleren, Richard? Nou ja, hoe ze, hoe ze tot een bepaalde prijs komen? Ja, wat dus hoe graag... kan het dat er veel geld wordt gevraagd voor relatief kleine ja. ingrepen? Ik hoor ik, ik, ik ik van iedereen, als jij gewoon een ziekenhuis binnenstapt, ben je ongeacht wat, ben je 385 euro achter de wagen. Nou, dat, euh, joh, als je dan voor je nagel doet, het is toch echt, euh, ik vind dat belachelijk, echt waar. Maar ja, nogmaals, dat is Nederland. Ja, en ik denk, ik, maar het, het, soms dan, weet je, je weet het. Soms dan heb ik er geen verstand van. Maar ik denk dan, volgens mij moeten we allemaal wel een flink bedrag betalen om die ziekenhuizen in stand te kunnen houden en om het betaalbaar te houden voor mensen die wel een behandeling van 20 jaar moeten ondergaan. Ja, daar heb ik ook al een begrip voor. Alleen ja. het probleem is met die ziekenhuizen dat het, het nooit bedrijven moeten worden. En dat is wat marktwerking. Ik bedoel van. Daar hoef je ook geen algeleerde voor te reizen, dat vinden ze in Den Haag wel. Die markt heeft altijd net als vroeger moeten wijzen... als je naar het ziekenhuis gaat, jouw particuliere ziekenvond... Ja. dat hadden ze wel moeten laten. Zo. Ja, want dat is natuurlijk weer dat een dat ander verhaal. En... Nee, ik ja, snap maar... het wel. Nee, ik ga, maar ik, we laten het hier even bij, want anders ver dat verzanden we in een discussie. En ik heb al, uh, krijg al te horen dat ik minder moet praten, dus dat ga ik doen. Oh, oké. Okay. Ja, ja nou, dat ja, heb en, je soms. En dan ja. met die elektriciteit, wat gaat het duurder worden? Want uh, ergens moet geld vandaan komen en dat mis ik. Ja, nee, die had ik genoteerd. Het komt goed. Uitstekend. Dankjewel. dankjewel. En sorry, sorry dat ik het een keer... Niet tegen jou, uiteraard, maar... Nee, dat maar is toch dat, daar is dit programma voor. Dat iedereen eventjes uh, zijn verhaal kwijt kan. Nou ja, en ik had dat Rien een heel mooi antwoord. Ik vind het zo mooi om naar die man te luisteren. Ja, maar, maar nu gaan we wel afronden. afronden. Is goed. Doeg. Hoi, hoi, hoi. Frans? Ja, de hondenbelasting is geen landelijke belasting, maar een... Uh, lokale belasting. gemeentelijke, Een gemeentelijke belasting. Yeah. En het is een doelbelasting. Een doelbelasting wil zeggen... je moet uh, de belasting die je daarvoor binnenkrijgt... ook bestemmen aan het doel. Oh. Dat betekent... Uh, de gemeenten die... Uh, uh, vangen een x-bedrag per jaar aan de hondenbelasting... en stoppen dat in het plaatsen van hondenpoep... Afvalzakjes. Uh, maar daar zijn kosten mee gemoeid, want er gaat een of andere inspecteur hondenbelasting langs de deuren om te vragen of u een hond hebt. Ja. Kleine anekdote. <laughs> uh, er kwam ooit een hondenbelastinginspecteur bij mij aan de deur en die vroeg: Hebt u een hond? Ik zeg, nee, ik heb geen hond, maar ik heb wel een beest op blaft. <laughs> ja. en Dus die man die zegt, nou, dan hebt u dus een hond, maar u hebt dan geen hond opgegeven, want u nee. staat niet op mijn lijstje als bezitter van een hond. Ik zeg, nou, dat klopt. Ik heb inderdaad geen hond, maar ik heb wel een beest op blaft. Hmm. Die man die kijkt me aan. Dan hebt u een hond, dan bent u zwaar in overtreding. Ik zeg, nee meneer, ik ben niet in overtreding. Ik heb een... Beest dat blaft, maar ik heb geen hond. Wat was het u? nou? Het gaat niet meer, Frans. Uh, ja. uh, het, is een, het was een papegaai. Oh, die blaft natuurlijk die, ook als een hond. Die, die zo nu en dan uh, het geluid van een hond laat doet. <lacht> nou, dus die man die keek op zijn neus en die <lacht> vertrok naar de buren. Uh, goed, en uh, waarom wordt een hondenbelasting geheven in een groot aantal gemeentes? Om te voorkomen dat sommige mensen vijf, zes, zeven honden buiten in een hok zetten. Want uh, die beesten die blaffen de hele nacht tegen elkaar uh, en die houden zo de buren aardig uit de slaap. Nou, dat is uh, de reden waarom in heel veel uh, gemeentes je voor de... Eerste hond hondpakweg 50 euro betaald per jaar. Voor de tweede uh, 150 euro. Voor de derde 400 euro. Oh. Uh, om namelijk te verhinderen dat je een heleboel honden in uh, een hok stopt... Uh, en die honden meestal buiten laat. Uh, maar dat werd vroeger vaak gedaan. Uh, in plaats van een inbraakalarm had je honden rondom je huis lopen. Nou, maar, uh, dat is het hele verhaal van de hondenbelasting. Maar nou, wat ik me nou nog afvraag is... in welke gemeentes je hondenbelasting betaalt? Want ik krijg nu zoveel meldingen van mensen... dat ze geen hondenbelasting betalen. Want nee, nee, ik denk, nee, zijn er nou wel gemeentes waar ze dat nog doen? Jawel, in mijn gemeente betalen ze hondenbelasting... maar ook nog in een heleboel andere gemeentes. Uh, het is wel een trend om de hondenbelasting af te schaffen... Uh, en ik zou zeggen, uh, want een van de argumenten, ook om hondenbelasting te betalen, is uh, dan uh, zorg je tenminste voor je hond en laat je hem niet buiten lopen en scharrelen. En dat doen een heleboel katteneigenaren wel. En eigenlijk zouden we de hondenbelasting moeten vervangen door de kattenbelasting, want die vreten 12 miljoen vogeltjes per jaar op. Maar volgens andere cijfers zijn dat maar 2 miljoen vogeltjes per jaar. Maar wat kost dat dan, dat ze de vogeltjes opeten? Uh, uh, het uh, weldadige geluid van zingende vogels. Uh, maar ze eten ook de muizen op, dus dat is ook wel heel aardig. Aan de andere kant uh, heel jammer voor de uilen die juist van de muizen leven. En uh, wij hebben ook nog eens een keer een goede 600.000 wilde katten. Nou, uh, daar zouden we eigenlijk ook een eind aan moeten maken. Willen we kunnen genieten van het uh, zanggeluid van de vogeltjes? Ja, maar dat is... Ja. Maar dat is, maar er is een andere onderwerp. Ja, want dan is natuurlijk van, wil je de natuur aanpakken? Of wil je, maar want maar dat is moeilijk om daar kosten op te leggen. Maar ik krijg wel, ik krijg, even kijken hoor. Van Richard van Zadelof die zegt in Den Haag betaal je nog steeds hondenbelasting 144 euro per hond. Ja, dat klopt. Ehm, um, eens eventjes kijken, dan hebben we de Saskia, die heeft een chihuahua in Almere, waar ze meer dan 100 euro per jaar voor betaalt. Ja. ja. En uh, Hans, die zegt, hondenbelasting is geen doelbelasting. Dus het staat de gemeente vrij om de belasting jaarlijks vast te stellen, er is geen relatie met de kosten. Nee, net zo goed als dat je toeristenbelasting hebt, dat moet je eigenlijk gebruiken voor het bevorderen van het toerisme... Uh, het onderhoud van de wegen die die toeristen gebruiken, enzovoorts. Uh, dat is een rekbaar begrip. Uh, want uh, zo'n toerist uh, die, die maakt gebruik van je gemeentelijke voorzieningen. Uh, een heleboel gemeenten stoppen daarom die doelbelasting... zoals ook de hondenbelasting, in de algemene middelen. Ja. Dat klopt, maar... <laughs> Uh, het is oorspronkelijk een doelbelasting, net zo goed als je afvalstoffen en reinigingsheffing betaalt voor uh, het, het gemeentelijk riool waarvan je uiteindelijk gebruik maakt. Nou, nu is het helemaal duidelijk. Oh, en Matthijs, die stuurt nog een berichtje dat hij hondenbelasting betaalt in Harderwijk. En ik denk dat hij ook een hond heeft. Uh, ...ongetwijfeld, uh, maar hou er rekening mee... Uh, ...als een gemeente dus hondenbelasting heft... Yeah. ...en dan komt zo'n inspecteur bij aan de deur en die zegt... Uh, ...hebt u een hond? Yeah. Want dan moet u belasting gaan betalen. Yeah. Uh, dan moet je ten eerste zeggen... ...meneer uh, Uw salaris, uh, gaat eigenlijk helemaal op aan die hondenbelasting... ...dus laten we hem afschaffen... <laughs> Uh, dus. Dat lijkt me nou echt heel zielig voor die inspecteur die iedere dag al die deuren af moet. Ja, maar daarom uh, zo'n inspecteur werkt uh, voor pakweg uh, acht, negen gemeentes tegelijk. Oh, ja. uh, als je een gemiddelde gemeente van 25.000 tot 40.000 inwoners hebt. Um, dus die is lekker de hele dag buiten en die wandelt uh, straat in, straat uit. Uh, maar uh, de effectiviteit van deze belasting uh, is zo... Uh, minimaal. Ja, dit, dit is. ja. het is... daarom zou je hem eigenlijk moeten afschaffen. Het is duidelijk, uh, Frans. Ik ga afronden, uh, want anders dan ga ik een gezien. hondenbelasting special maken. Maar dank je wel voor alle informatie. Uh, ja, graag gedaan. Uh, dit college werd u aangeboden. Heel <laughs> gratis en voor niks, zonder belasting. Heel erg bedankt, Frans. Goeiedag. Oké. dag. from natuurlijk. 0800-1121. Als je uh, Ineke kunt vertellen of de goede doelenreclames, en dan voor mij persoonlijk specifiek de reclame over de ezeltjes, of die wel opbrengen wat ze kosten, of dat ze gratis worden uitgezonden omdat het een goed doel is en wordt dan wel gecontroleerd of het goede doel echt een goed doel is. 0800-1121. Willem-Jan wil graag weten welk deel van je belasting het kijk- en luistergeld tegen worden uitmaakt. En Hugo vraagt zich af waarom melk wel zuur wordt, maar kaas niet, terwijl kaas natuurlijk gemaakt is van melk. Martine die had een zogenaamd prikincident en uh, de verpleegster die uh, bij haar, haar moest prikken, die prikte zichzelf aan haar. Uh, hoe zeg je dat? Spuit. Ja, dat uh, nou, was de mooie naam voor. Uh, injectie, naald, naald, prikte zichzelf aan de naald. En uh, toen werd haar gevraagd of ze mee wilde werken aan een onderzoek... om te kijken of ze hepatitis B of HIV had. En dan nou vraagt Martine zich af of ze verplicht is om daaraan mee te werken. Richard, die wil graag weten uh, wat de kosten gaat gaan vervangen... bij de elektrische auto's, wat de overheid nu verdient aan benzine. Wat gaat dan dat geld opbrengen straks? En hij wil graag weten hoe het kan... dat een hele kleine ingreep in het ziekenhuis toch zo duur is. 0800-1121 als je ergens een antwoord op kunt en wilt geven. Of als je natuurlijk een nieuwe vraag... aan dit mooie lijstje toe wilt voegen... dan kun je ook altijd eventjes dat nummer gebruiken. 0800-1121. Frans? Ja, goedenacht. Hallo. Dit is de volgende Frans. Ja, uh, ik had een bo die deed uh, mijn hond maar. geen papegaai, maar een bo. Echt waar? Iedereen heeft uh, zogenaamd maar... honden die, of uh, beesten die blaffen maar geen hond zijn? <laughs> dat is een ander verhaal. Uh, over, of je merkt of er iemand binnenkomt. Ja. Uh, dat hangt van heel veel Ze en allemaal verschillende dingen. Het makkelijkste natuurlijk is als iemand op klompen binnenkomt. Dan ja dan hoor je, dan... je het vrij goed. Dat is ja. makkelijk. Maar uh, ik ben zelf blind, dus uh, oh. ik ervaar dat ook. Of er iemand in de kamer is of niet. En het, uh, de, de meeste ervaring die ik heb is luchtverplaatsing. Ja, toch hè? Ja. Als er iemand uh, langs je loopt, of, dan, dan voel je wind. Voel je, je voelt echt uh, verplaatsing van de lucht. En er zijn ook nog andere dingen, zoals uh, lichaamsgeur... of, of iemand oh, ja. die een geurtje op heeft of... of uh, en allemaal verschillende factoren maar toch als je stel je staat in zo'n grote ruimte je stel je even een museum voor en je staat met je rug naar de deur naar een schilderij te kijken ja. dat je dat gevoel van dat je aan je nek haren voelt van oh er staat iemand achter me ja je voelt steeds mensen langslopen. lopen dan dus voel je meerdere malen nee maar als iemand aan de andere kant van de kamer staat of, of wat ik wat ik dan heb als ik thuiskom dat ik bijvoorbeeld... als een van de kinderen eerder thuiskomt van school... en dan kom ik binnen en dan voel ik dat er iemand in huis is. Ja, ja. En dan hoor ik nog niks en dan voel ik niet luchtverplagend of niks, maar... Maar het kan, het kan warmte zijn, lichaamswarmte. Dat kan ja. uh, verplaatsing zijn. Het zijn zoveel factoren waar het me afhangt. Ja. Dat is, uh, ja, ik vrouwen hebben altijd de neiging om altijd heel stilletjes boven te komen. Maar dan voel ik toch dat ze me dat loopt of zo. Ja. Maar heb jij ook um, dat je beter kunt horen of voelen... dan mensen die wel kunnen zien? Of weet je dat niet? Oh, dat weet ik eigenlijk niet, hoe ik beter hoor. En ik denk je... dat als iedereen die zijn ogen dicht houdt... iets beter hoort dan wanneer je ze open houdt en afgeleid wordt. Ik kan wel in de zin wordt. van uh, goed luisteren naar mensen. Ja, ja. Niet, uh, niet er doorheen praten en, en luisteren wat mensen zeggen en onthouden. Dat, dat kan ik wel. Veel, veel meer onthouden is zo. Maar dat is gewoon je karakter? Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, als iemand tegen aan mij zegt... noem eens uh, alle vijftig staten van Amerika op... dan noem ik ze zo uh, in 30 seconden op. Oh. Ja, maar dat, er zijn natuurlijk ook wel mensen die blind zijn... die een slecht geheugen hebben. Dat zal wel eens, Weet je ja. eigenlijk niet. Nou, dankjewel Frans. Oké. Okay, voor de nou, bijdrage. Jo. Goeienacht okay. nog. Doei. Barry. Dag, goeiedag. Hallo. Um, uh, ja, hallo. Uh, je klinkt heel ver weg. Kun je even met je telefoon schudden? Uh, nou, nee. Ik, ik ga iets harder praten. Ja. Doe nog maar harder. Um, nog harder? Ja. Ah, ja. Oké, okay, nou, allereerst wil ik uh, aan u vragen... bent u verplicht om al die vervelende berichtjes ook voor te lezen? Oh, nee. <laughs> Helemaal ook... niet. Nee, nee, nee. Maar ik, ik krijg eigenlijk bijna nooit uh, uh, nare nee, en, berichtjes. En Laat ze lekker voor wat het uh, zijn. Want, uh, weet u, uh, ik stoor me dan weer aan die mensen die zich aan uw programma storen En ik denk dat, er, dat ik in de meerderheid uh, verkeer. Want ah. kijk, er zijn heel veel mensen die uh, vinden dit een leuk programma. En, die, die en, en dan is het stoort het heel erg als er mensen zijn die het nodig vinden om te zeggen dat ze het niks vinden. Of dat ze u niet over honden mag praten. Of dat u hysterie. wat ook gewoon helemaal niet zo is. Want u bent uh, af en toe op wat... Uh, enthousiasme te betrappen, maar dat is helemaal niet uh, hysterisch of zo. Dus oh. Dan denk ik van, ga lekker ergens anders naar luisteren. Gun ons dan dit programma, toch? Ja, ja zo kun je het zien. Nou, maar ik denk ik altijd, zou... als mensen het recht hebben om te zeggen... dat ze het leuk vinden, wat gelukkig heel vaak gebeurt... als er dan eens een keer mensen zijn die willen zeggen dat ze het stom vinden... Ja, die moeten het afzetten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. zeg het ja, maar. Want als, echt, ik, als ik op een echt. dag als vandaag van drie mensen te horen krijg... van je praat veel te lang over honden... dan denk ik, oh ja, ik moet een beetje oppassen... Nee, dat als ik zelf te enthousiast ik ik word over een, een onderwerp... dat ik het niet over door blijf praten. Ja, dat ben ik niet met u eens. Maar <laughs> dat, uh, nee, want dat is allemaal zo subjectief. En uh, de, er zijn zoveel uh, positieve berichten over uw programma. Ik luister regelmatig niet altijd af, want het, duurt, uh, het is veel te laat. Dat is ook wel jammer. Ja, sorry. Maar... Uh, Heel vaak hoor ik ook mensen zeggen dat, u, dat het zo leuk is en dat ze blijven luisteren. En dan zijn er altijd een paar van uh, figuren die, die even moeten laten weten dat ze iets vervelend vinden. Nou, doe dat uh, lekker niet. Ga, uh, nee, ja, ja, ik bedoel, het is echt niet nodig dat u dat uh, noemt hoor, want het is gewoon vaak okay. ook gewoon niet waar. Nou, ik, ik, uh, ik gooi ik het allemaal in de weegschaal goed. en dan uh, ik probeer, dan dan probeer ik daar weer een gemiddelde in te vinden, altijd. Ja, ik, uh, nou ja. laat dus alsjeblieft varen, want het is echt. <laughs> onzinnig. En nou, laten u wij u met elkaar dan nu het programma ja, weer helemaal kan, boeiend maken. Ik kan u verzekeren, er zijn meer luisteraars die zich storen aan dat soort individuen dan dat er luisteraars zijn die zich storen aan, aan iets uit uw programma. Want echt. Dat, nou. uh, en ik ben daar erg objectief in. Dus, uh, Volgens mij... Dat vindt zonde dat u zich daar uh, iets... Uh, nou kom, we gaan weer over, uh, over vragen en antwoorden praten. Ja, ik ik noteer de, het. Ik hoorde die vraag over de, de goede doelen en ik ja. vroeg mij al langer af. En ik denk, daar ga ik dan toch eens uh, over bellen. Want ja. uh, ik, uh, ik vraag me dan af, uh, al, veel goede doelen hebben dan ook uh, zo'n ambassadeur of ambassadrice in, uh, in hun geleden. En ja. Dan, ja, wat doen die mensen? Je ziet ze wel eens op tv. En ik kan me voorstellen dat zo'n stichting een gezicht wil op een of andere manier. Maar ik, ik vraag me toch af, wat doen ze? En krijgen ze daar dan ook wat voor? Sommige ja. sommigen maken dan ook nog wel verre reizen, heb ik al eens uh, gezien. Die mm -hmm. zitten echt wel uh, op, op locatie. Maar veel ook niet. Die komen in een spotje en dan denk ik van ja, leuk. Maar krijgen ze, mijn, mijn hoofdvraag is eigenlijk, krijgen ze daar nou nog betaald? Ja, dat is wel, die, die vraag is al eens eerder geweest. Toen hebben we er volgens oh. mij geen antwoord op gekregen. Oh. We, maar ik, ik denk wel ook altijd dat... Als, uh, weet ik veel, Caroline Tense uh, ergens naartoe reist om een keer te kijken hoe het, weet ik, weet ik veel, hoe bepaalde uh, scholen worden opgezet voor kinderen, dan is daar heel veel aandacht, meer aandacht voor dan wanneer zij niet gaat. En op het moment dat er meer aandacht is, gaan er meer mensen iets geven. En als dat meer is dan wanneer die aandacht er niet zou zijn. Dan brengt dat ook zijn geld weer op, wilt u wil zeggen? Die ja. Die dan aan mevrouw tensen worden. Ja, en worden dan, dan is het gemaakt. het ook waard om, om daarvoor te betalen. Aan de andere kant denk ik dat als iemand mij zou vragen om ambassadeur te zijn voor ja, de kattenboot in Amsterdam en daar een uitzending vandaan te maken, dat ik dan zou zeggen, ja, maar dan doe ik het wel voor niks, want dan kan dat ja. geld wat je anders aan mij zou geven winnen naar die katten. Toch wel, je schaamt je dood als je daar nog geld voor gaat vragen. Nou ja, niet als het, als het doordat ik daar aandacht aan besteed meer, aan, meer geld naartoe gaat natuurlijk. Ja, ja, toch nog denk ik hoor. Maar ik ben een bekende Nederlander. En, uh, nee, maar goed, het kost je ook tijd. Dus je, en je moet ook uh, oppassen voor de kinderen en uh, weet ik veel wat allemaal regelen. Nou, maar je krijgt er toch ook veel lof uit, over hè? als je dan zeg maar je, je, je gezicht beschikbaar stelt dat veel mensen. Goh, toch een uh, vriendelijk mens, maar ja, daar kun je er oppassen ja. en de boodschappen niet van betalen. En, je nee, moet, en Caroline Tenzen moet dan misschien nee zeggen tegen twee uh, dure congressen die ze aan elkaar kan praten. Ik zeg nu Caroline Tens, ik heb geen idee ja, hoor. Ik noem maar gelijk, uit. Maar ik, ik denk al die, die, die personen die ik uh, zeg maar op tv zie, dat, ik geloof niet dat die uh, van, van een hier uh, rond hoeven. Ik geloof niet <laughs> dat ze daar erg veel uh, dat ze iets. Uh, hoeven te, te, te laten om dat nee, te kunnen precies. doen. Ik geloof niet dat ze daar heel veel van. Uh, Tijden. Nou ja, misschien is er iemand die het gewoon weet. En uh, misschien zijn er mensen van organisaties die zeggen: van uh, ja, we hebben een ambassadeur en die betalen we gewoon. Of we hebben een ambassadeur en die hoeft niet betaald te worden. Misschien uh, wil iemand de, de mogelijkheid grijpen om dat even uit te leggen. 0800 1121. Ja. Dankjewel, Barry. En, en, en, en u zegt altijd: het is uh, geen meningenprogramma. Nee. Dus, ja, ik hou dat vol en laat die daar die, die zijn. Uh, maar dit is een mening, Barry. Ja, maar mijn vraag was. <laughs> uh, mijn vraag is dus: wilt u ze, ze alstublieft achterwege laten? Er zouden we heel veel luisteraars, denk ik, een plezier hebben. Ja, maar dat is een mening zonder vraagteken. Nee, maar goed, dank je. Het is duidelijk, Barry. Dank je wel. Je ook bedankt. Goedenacht, dag. Hans. Hallo, Astrid. Hallo, Hans. Zeg het eens. Hoi. Ik heb een vraagje over mijn AOW. Oh jee. En mijn pensioen. Ja. Ik zou dit jaar, 20 juli, zou ik 65 jaar worden en dan zou, normaal gesproken zou ik dan een AOW en pensioen krijgen. Ja. Maar mijn AOW uh, is verplaatst uh, naar 68 jaar. Dat kan ik nou begrijpen. Dat is echt heel zuur, hè? Ja, dat is ja. heel zuur. Ja. Ja. ja, want het is maar. voor de meeste mensen ver. Of. Nou ja, ja, de meeste mensen worden niet toevallig in deze periode 65. Ja, ik had ja. eigenlijk in een ander jaar geboren moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, zou had gekund geweest, mogelijk. Ja, maar. Maar ja. dat is nou helemaal niet zo. Maar, nou wordt mijn pensioen verhoogd naar 68 jaar. En dat was eerst. Gelijk aan mijn AOW. Ja. En nou, mijn vraag: hoe kan dat? En wie beslist dat? Is dat het pensioenfonds die dat doet, of is dat de minister? Dat is mijn vraag, Astrid. En ja, dat is toch besloot, dat is besloten door de regering, toch? Door de regering, ja. Oh, maar maar ik, misschien... ik zal geen antwoord geven. Laten we gewoon dat aan iemand overlaten die er een beetje verstand ja. van heeft. Ja, misschien kan Ruben en mij daar wel een antwoord op geven... want hij weet ontzettend veel. Dat, uh, dat kan hij ongetwijfeld, maar misschien zijn er ook andere mensen... die dat een ja, beetje gevolgd maar... hebben. Nou zeg ja, je, ik... Hans, ik zou 65 worden, maar dat word je toch gewoon? Ja, dat word ik Ja, dat gewoon. gaat wel gewoon door, toch? Ja, gelukkig. Ja, dan nou, ook. Ja, we, ja. we <laughs> dank voor je vraag. Graag gedaan, Astrid. Dag, Hans. Nog een fijne uitzending, hè? Hetzelfde, oi. Leo? Ja, goedenavond. Goedenavond. Dat gaat, door, dat gaat over, die, uh, over die paarden, over die ezels. Ja. En die organisatie heet Broeks. Oh ja, Broeks heet dat, ja. Ja, en dan kun je 3 euro per, uh, per maand betalen. <laughs> Waarom moet je nou lachen? Nou, kijk, ik bedoel, die beesten die worden zo afgepeigeld, hè? Ja. Je hebben, hebben zo gevraagd. Als, kijk, als je rekenen naar een steen die kilo is. Nou, ze hebben honderd stenen. aan de ene kant liggen, aan de andere kant ook honderd stenen. Jij bent begaan met ook... de ezeltjes. Ja, ik hoor het. Ja. Nee, maar kijk, ik bedoel, uh, je kunt die beesten toch... Ja, het is eigenlijk zielig dat je erheen gaat. Dus joh, dan worden die mensen misschien wel anders moment. Uh, want elke keer wordt die beesten opgelapt. Ja. En, uh, en, en ga maar door, hè? Nou, dat heb ik ook wel eens gedacht. Dat als wij, als wij met elkaar die ezeltjes dan allemaal weer redden... en een goed leven gunnen op een ezeltjesboerderij... dan denken die mensen die die ezeltjes stuk maken... van nou, dan kunnen wij er lekker mee doorgaan. Ja, zo is vaak wel zo. Ja, maar ik denk dat ze sowieso er wel lekker mee doorgaan. Dat, dat, niet, dat het niet van invloed is als we daarmee op zouden houden... of we die organisatie ermee op zouden houden... om zich over de ezeltjes te ontfermen. Ja, meneer, het is toch le een lekker baantje toch? Niet... <laughs> ja, ik weet het niet. Ik, ik weet te weinig van uh, de ezeltjesbusiness om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar het is dus het is inderdaad zo dat ze roepen op op televisie: van, voor drie euro per maand geeft u dit ezeltje een beter leven of zoiets. Ja, ja, ja, ja. Maar en de vraag is dan dus: wat kost het om die commercial uit te zenden? Ja, dat zou ook wel een paar duizend euro kosten. Dat, ja, dus de, maar stel dat... dat ik, weet, ik heb echt geen idee. Maar stel dat het 3000 euro uh, kost... dan moeten dus al duizend mensen opleveren... die 3 euro overmaken voor een ezeltje. Ja, en... en de... En de commercie betaalt, dat, dat is een vijf minuten op de uh, televisie. Zijn. Ja, en het is echt heel vaak op televisie. Nou ja, goed, maar nu nou ja. herhalen we dus eigenlijk gewoon uh, de vraag. Maar dat geeft ook niet, want uh, uh, hij staat al even. Dus als iemand weet hoe dat precies werkt, 0800 1121. Dankjewel, Leo. Ja, oké, okay, dag. Dag, goeienacht nog. Piet? Ja, goeienacht. Hallo, Piet. Met Goeienacht, Piet Sleurink uit, uh, uit Kampen ook. Echt waar? Ik, uh, ik rijd op dit moment op de Sleverweg Kampen binnen. Waarom? <laughs> uh, ik ga naar huis. Oh, wat heb je gedaan dan? Ik heb, uh, ben aan het werk geweest. Als en, uh, wat? <laughs> ja, als wat. Ik, ben, uh, nou, ik geef leiding aan een beveiligingsbedrijf en ik moest nog... Even een offerte afmaken die morgenochtend uh, bij een klant moet liggen. Dat is een beste offerte als, die, uh, als je er tot tien voor vier mee bezig was. Dat was een beste offerte, dat klopt. Maar ik zit inmiddels al vijf kwartier in de auto naar je programma oh. te luisteren. <laughs> en? en ik weet heel toevallig iets van goede doelaars. Vertel: ik heb vier jaar uh, fondsenwerving gedaan. Ja. ...voor een goed doel en uh, ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Um, het, het zijn natuurlijk gewoon nuchtere rekenmodellen... ...waarbij je kijkt van, uh, wat kost iets als je, als je reclame gaat doen voor je goede doel... ...en wat levert het op? Ja. Dus daar waren meerdere vragen over. Um, nou, reclamespotjes zijn, uh, of, of televisiespotjes zijn natuurlijk gewoon heel duur. Mm -hmm. Dan heb je het gewoon over duizenden euro's. Ja. Maar het levert ook direct reclame op voor je doel. Je bereikt een heel groot publiek. En het, het is zo, als je het, het duurste van fondsenwerving voor goede doelen is, een nieuw lid werven. Maar als je dat lid eenmaal hebt, blijft die vaak ook, er zijn gewoon statistieken van, gemiddeld zoveel jaar lid bij jou. Dus, dus de waarde van, dat, uh, van die donateur die je binnenhaalt is natuurlijk veel meer... als bijvoorbeeld in het geval van die ezeltjes 3 euro. Hou uh, je duizend mensen binnen en die blijven gemiddeld vijf jaar uh, doneren. Mm -hmm. Ja, dan hou je, je die campagne er makkelijk uit als één. Maar vaak wordt er ook gewoon weer een sponsor gezocht om die campagne te betalen. Oh, ja. Dus het, ja, het hangt natuurlijk aan elkaar van de donateurs. Ja. Uh, ja of een campagne uitkant voor 3 euro per maand, dat weet ik natuurlijk niet. Want ik, je weet niet precies hoe ze het in elkaar hebben gezet. Nee, en die, maar, die ezertjes is, komen wel heel veel voorbij, hoor. Die, uh, dat is een hele dure campagne. ja. Maar goed, ja, je weet niet hoe ze die gefinancierd hebben... maar als nee. dat uit eigen middelen gaat... dan moeten ze best wel veel donateurs werven. Nou, de andere vraag was natuurlijk van... ja, bekende mensen, wat, wat doen die dan? Ja. Het doen die het gratis of niet? Nou, ik, ik, ik weet dat er onder hun zijn die het wel gratis doen... maar het merendeel moet wel betaald worden. Ja, maar die leveren uh, het dan ook weer op dus... Die leveren dat met gemak op, want die geven heel veel... Uh, nou, dat zie je ook met die belprogramma's, als er ergens een, uh, een, uh, een ramp is geweest. Ja, die, die mensen verdienen hun geld uh, dubbel en dwars terug. En ja, het zijn natuurlijk gewoon ondernemer, hè. Het, het zijn bekende Nederlanders. Maar ja, in wezen zijn ze, hebben ze allemaal een bedrijfje en uh, is, is hun naam hun uh, merk. Dat is ook zo, maar het is... Um, ik zit een, soms, dan, soms denk ik daar daadwerkelijk even over na. Maar wat levert het nou op? Hè? Want het, het, ja, je, kunt, um, je kunt dus een filmpje maken met. Ik, ik roep maar wat. Uh, Marco Borsato die voor World Child naar kinderen gaat. En dan, ja. Maar dan moet je dat, het maken van het filmpje en het uitzenden van het filmpje weer betalen. Maar ja, als Marco Borsato gaat, dan komt het ook weer in Boulevard en Show News en weet ik veel, De Linda. En dat is natuurlijk gratis. Ja. ja dus daar ja, hoop nou, je dan heeft... ook op waarschijnlijk. Ja, daarnaast wordt natuurlijk social media ingezet... He, dus Facebook, Twitter, Instagram, alles wordt ingezet. Tegenwoordig wel, ja, natuurlijk. Ja. Om zoveel mogelijk exposure te geven. Wa waardoor heel veel mensen zien dat, uh, worden geraakt, gaan betalen. En ja, eigenlijk zit, zit, is de basis van als iemand daarna donateur uh, wordt. Ja, dan moet je hem vast zien te houden. En dat doe je door weer nieuwe informatie te verstrekken. Maar dan mag je dat gratis verstrekken. Want dan stuur je ze een nieuwsbrief of ze zitten op je Facebook-pagina. Uh, Facebookpagina. Uh, dus, nou, daarnaast, um, want er was ook een vraagsteller die zei... Ja, wordt dat dan ook nog gecontroleerd wat je met dat geld doet? Ja, dat verschilt nou, natuurlijk kunst. ook weer. Ja. Dat, dat verschilt. Het is heel belangrijk te letten op uh, kleurmerken. Um, er zijn keurmerken zoals het CBF-keurmerk. Mm -hmm. En die controleren ook daadwerkelijk uh, de cijfers van een goed doel. En een goed doel mag verhoudingsgewijs... Ik, ik weet niet wat het percentage nu is... Maar um, het is een vastgesteld percentage wat je maximaal uit mag geven aan reclame... Ja, dus het is niet zo dat je als, als keurmerkorganisatie uh, de gok kan nemen dat iets heel veel kost en weinig oplevert. Want dan kun je gewoon je keurmerk kwijtraken. Ja. Dus er zijn, er zijn ja, heel veel regels voor organisaties. Ze moeten aantonen dat het geld goed besteed wordt. Daar wordt ook daadwerkelijk... Uh, steeksproefsgewijs op gecontroleerd. Het is een redelijk strak uh, orgaan. Uh, ja, een goed doel dat geen keurmerk heeft... wil natuurlijk niet zeggen dat hij met het geld smijt... maar daar is in ieder geval geen controle op. Nee. Nou, uh, Piet, het is me volstrekt duidelijk. Ik ben er blij mee. Mooi. Dankjewel. Ik ben blij dat ik nog een stadgenoot heb kunnen helpen. Ja, ben je inmiddels, uh, want uh, als je al op uh, als je al uh, uh, op de Europa allee reed, dan ben je nu inmiddels overal in Kampen wel aangekomen. Ik ben inderdaad uh, bijna voor de deur van mijn huis. Heel mooi. Nou, dan wens ik je een goede nacht. En dank je wel nogmaals voor je uitleg. Dank je wel. En Piet. Uh, succes met je programma. <laughs> dank Dag. je. Ja, 0800-1121. Peet, goede nacht. Goede nacht. Hi. Ik heb een vraag. Uh, Wanneer gaat meneer Rutte die oplichten? Uh, want dan gaat hij eens een keertje de kwartje van kokken uh, aan de mensen teruggeven. Oh, het kwartje. Ja. Ja. Want ik heb wel eens een bloedzuiger, ik snap helemaal niet waar we die eigenlijk nog aan de, ja, dat nog wat te vertellen hebben over ons. Het is werkelijk ongelooflijk. Maar ja, mensen die geld hebben, die geilen, denk ik, uh, op hem. Oh. Ja. Maar Zwaar zoveel mensen zijn er niet, hoor, die, die geld hebben. Nee, geilen op meneer Rutte. Ik snap niet op meneer Rutte. Jarenlang... Ons kan uh, regeren. Met, ja, ik, ik, vind uh, het een beetje, ik vind het een beetje ingewikkeld om eventjes het Nederlandse kiesysteem aan je uit te gaan leggen om twee minuten voor vier. Nee, maar het is gewoon een grote oplichter en dat durf ik wel ook meer in dus zo'n te zeggen. Het oh. gaat mij om, uh, een tijdje terug hebben we een kwartje van kok ingevoerd. Dat is al best lang geleden. Geeft die centjes netjes aan de mensen die, uh, die ik, bijvoorbeeld bijstand hebben weer. Ja. Ik zet het erbij, Peter, waar blijft het kwartje van kok? Ja. Ja, dankjewel. Oké, okay, veel bedankt. Doei, doei. Emma. Ja? Hallo. Hallo. Zeg het daar eens, Emma. Ik. Ja, ik wilde nog even wat over broeks. Ik ben er al jaren dat ik dus daaraan doneer. Echt? Doneer je aan de ezeltjes? Ja. Aha. En dat, ja, uh, nou, ik ben een vleeslijke beestenliefhebber. Maar dat doet er wel niet toe. Oh. Kijk, die mensen die daar die, die ezeltjes zo afbeulen, dat doen ze niet expres. Die mensen hebben daar geen ene bal verstand van. En in Broeks leren ze dan hoe ze met die beesten om moeten gaan. En dat ze niet eindeloos moeten wachten als zo'n beest iets mankeert. Dat ze gelijk naar hen toe moeten komen. Die leren hun hoe ze dat moeten verzorgen. Wat ze eronder moeten leggen. Als ze stenen moeten sjouwen. Dat dat niet kapot gaat, die huid. En die mensen die leren daar een hoop van. En die komen dan ook. Oh. Dus die beesten die lijden dan gewoon minder. En ik bedoel, en die drie euro, nou dat merkt toch eigenlijk niemand. Ach, Emma, ik vind het prachtig. Dank je wel dat je dat nog even door wilde geven. Ja, weet je, het is, het is niet dat ze eraan verdienen. Ah. Het is gewoon hard nodig, want die beesten die, ja, die kunnen er ook niets aan doen... En die mensen...